In 1994 kondigde hij een staakt het huren aan en in 2007 maakte hij de opheffing van de UVF bekend. Gusty Spence is 78 jaar geworden. AZ is na zeven speelronden de nieuwe koploper in de eredivisie. De Alkmaarders versloegen in eigen huis Feyenoord dat zijn eerste nederlaag leed. AZ stond in de rust nog met 1-0 achter, maar won uiteindelijk met 2-1. De topper Ajax Twente was gisteravond in 1-1 geëindigd.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 Tweede werd de Australiër Matthew Goss en de Duitse André Grijpel eindigde als derde. Lars Boom reed in de laatste kilometer nog voor in het peloton, maar kon in de sprint geen rol van betekenis spelen. Pim Lichthardt werd uiteindelijk de beste Nederlander op de 21ste plaats. De grote prijs van Singapore voor Formule 1-coureurs is gewonnen door Sebastian Vettel. Dat was voor de Duitse Red Bull-rijder als een negende overwinning van het seizoen.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 ANEB-verkeersinformatie. Er staan files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. A12, Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Grijshoort en de afrit Wageningen, 3. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein, 2. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. De andere kant op, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 2. Dat had te maken met een ongeluk, maar daar is de rijbaan weer vrij.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 Excel Show, uh, Vitesse, uh, half uur gespeeld in de eerste helft, en die. Twee noemerswaardige, sorry, dingetjes. Boni uh, licht geblesseerd geraakt, speelt nog wel. Wil graag een derde maken, maar het staat nog maar 2-0. Andere opvallende puntje. Eerste echte kans voor Excelsior. Een aardig schot van Alberg. Een van de weinige echt uh, leuke voetballers van Excelsior. Dus die zal volgend jaar ook wel weg zijn. 2-0, Excelsior staat achter tegen Vitesse. Kijken wij terug naar een andere wedstrijd van vanmiddag. RKC NEC 2-0. Ja, het wendt eigenlijk al gewoon die uitslag zo voor te lezen. 1-0 Castillon, 2-0 ten voorde. Vierde overwinning dus van RKC deze competitie. De Waalwerkers staan inmiddels zesde met 13 punten uit zeven duels. Ik zei het al, verbaasd niet meer zo. En ook trainer Ruud Brood is inmiddels niet meer zo verbaasd over zijn ploeg. Het is inmiddels wel dat we met heel veel lef en heel veel strijd spelen... maar ook wel positiespel kunnen spelen... Dat ze met de week wel groeien, maar het hangt ook natuurlijk af van de tegenstanders, zo simpel is het. Wat zetten zij er tegenover tactisch? Maar goed, kijken naar mijn eigen team. Ja, dan is het mooi om te zien dat ze bereid zijn en uh, daar begint het mee, het initiatief pakken. Als je die krijgt, nou dat is mooi om te zien. Want is dit nou de standaard of is dit een wedstrijd met, uh, ja, zeg maar 85 tot 90 procent uitstekende uitvoering? Nou, ik denk uh, in het begin uh, verrassen we uh, van de competitie. Mij ook, zo simpel is het. Want het is een jonge groep en uh, redelijk ondervaren. Maar gaandeweg uh, zie je ook het resultaat en zie je het vertrouwen ook wel terugkomen. En ik kan niet zeggen dat we elke wedstrijd uh, zeg maar, grote delen slecht hebben gespeeld. Maar door die ondervarenheid willen ze nog wel eens uit de organisatie lopen. Of zomaar ineens zoals vorige week een goal tegenkrijgen. Door, door wat persoonlijke fouten maar... Het belangrijkste vind ik dat ze met de intentie spelen zoals wij dat ook graag zien. En zij ook dat voelen. En ja, dat is leuk om te zien. Nou is het laatste jaren gebleken dat ploegen die promoveren het vaker in de eerste wedstrijden. De eerste 10, 12 wedstrijden van de, de Eredivisie in het jaar daarna het goed doen. En daarna nog wat wegzakken. Maar bij RC heb je toch het gevoel dat dat niet nodig hoeft te zijn. Want er lijkt behoorlijk veel kwaliteit in te zitten. Ja, ja dat moet je elke week weer bekijken. Maar... Uh... Ja, als, je, als je terugkijkt, zitten er natuurlijk wel talentvolle jongens bij. Die hebben wij ook hier spelen. En, en wat er is, wil zich heel graag bewijzen. Dus dat zijn goede motivaties. Uh, nogmaals, wij proberen een bepaalde manier van spelen. En uh, ja, elke tegenstander heeft daar schijnbaar toch wel wat moeite mee. Uh, nou, dat is mooi om te zien. Wij zijn ook uh, vrij uh, nuchter, beide benen op de grond. Uh, heel clichématig, maar. Je hoort ons niet roepen van we gaan de doelstelling wijzigen. Doen de jongens ook niet. Maar we willen wel elke wedstrijd laten zien dat we behoorlijk kunnen spelen. En als het kan ook kunnen winnen. Ja, en dan zien we wel of we zo snel mogelijk onze doelstelling aan kunnen passen. Verder niet. Je bent nuchter. Je houdt beide benen op de grond. Maar geniet je wel? Absoluut. Ik heb enorm genoten. Het was heerlijk weer. Tuurlijk geniet je. Je staat op 13 punten. En, en ja nogmaals, dat is uh, mooi om te, om te ervaren. Klaar.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 Faux. Une demoiselle nommée Victoire faux, faux. Elle était fille de légionnaire d'ailleurs elle sentait bon ouais. Devant le maire la belle n'a pas de pinon Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez Un petit coup de Marseillaise oh, Un petit coup de la nanomophédie Fil de l'amour à la française Et fine pimp et ses falaises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 denk van Michel Fugin. De biek-bazaar staat niet op een blaadje, maar volgens mij zorgde ze veel mee. Anders was het in ieder geval een ander mooi koortje wat hem begeleidde. Jij spreekt bijna beter Frans dan uh, Yvonne hier. Goed. Ja, kan hè. We gaan het even hebben over de graafschap tegen FC Groningen. Werd het Merci, eigenlijk... <laughs> Oei. Uh, werd het eigenlijk 2-3. Het uh, stond vlak voor tijd nog 2-1 voor de graafschap. Maar in de blessure zei het uh, Texera 2-2 en Tadic 2-3... En dus drie punten mee terug naar de Euroborg. En teleurstelling bij de graafschap. Trainer Andries Uldering praat erover met Ronald van der Geer. Andries, wat moet jij uh, in die slotfase in een achtbaan van emoties hebben gezeten? Nou ja, achtbaan van, van emoties. Maar kijk, als je tot de 70 e minuut eigenlijk weinig in de wedstrijd te vertellen hebt. De eerste 20 minuten waren we nog, konden we de bal nog enigszins in de ploeg houden. Maar gevaarlijk worden deden we al helemaal niet. Um, als je dan toch nog gelukkig op 1-1 één, één komt en later een geweldige vrijtrap 2-1, dan zie je even dat Groningen um, ja, eigenlijk het voetbal een klein beetje uit de ploeg. Ook iets opportunistisch ging spelen. Toen kreeg ik gaandeweg het eind van de wedstrijd wel het idee van: ja, jongens, dit moeten we over de streep kunnen trekken. Maar goed, een snel genomen vrije de route in het eten. En daarna waren we even de, de kop en de klutsen kwijt. Terwijl je maar één ding moet doen, namelijk die voorsprong vasthouden. Wat nemen je, je ploeg daar kwalijk? Nee, kwalijk nemen uh, uh, niks. Kijk, ik kan, uh, ik kan wel zeggen dit was niet goed of dat was niet goed. Dat gaan we morgen rustig met de ploeg uh, doen. En uh, verwijten uh, maken, daar, uh, daar hebben we niet, niet zo heel veel aan. Ik had in de eerste helft het idee, als jij nou zijn aanspeelpunt had voorin... dan kun je van daaruit gaan voetballen, maar dat ontbrak, hè? Ja, we waren in de eindfase wat zoekende. Ik vond in die beginfase dat we heel aardig de bal in de ploeg konden houden. Maar het doorvoetballen naar voren was, was wat minder. We konden inderdaad voor in de bal niet goed vasthouden. Nou ja goed, dat, dat is dan een gegeven. En dan moet je net denk ik iets meer zoeken in de diepte. Dat je met loopacties iets meer achter de lijn van de tegenstander komt. Helaas uh, lukte dat uh, niet. En uh, ja, daardoor hebben we maar heel uh, weinig dreigende momenten gecreëerd vandaag. Wist jij trouwens dat de Vito Wormgoor zulke vrije trappen kon nemen? Ja. Nou, het is kort en duidelijk. Ja, nee, maar goed, uh, uh, ik, ik, ik weet dat. Hè, op trainen, hij traint er heel veel op. En uh, eindelijk dat het in de wedstrijd een keer eruit komt. Ja, dan die, die, die slotfase is, is heel gek, hè? Um... Ja, wat, wat, even nog naar, naar het begin van de wedstrijd. Wat ontbrak er nou verder eigenlijk aan jouw ploeg? Behalve die diepte, was het ook tempo, vermoeidheid? Nee, nee, nee absoluut geen, geen vermoeidheid. Alleen, uh, kijk, een wedstrijd oogt wat trager vanuit onze kant. Als je geen diepte hebt, als je naar voren toe niet door kunt voetballen... Uh, de oplossing te veel achteruit uh, zoekt... Ja, dan gaat het tempo van zo'n wedstrijd uh, naar beneden. Dat we wat rust in het spel moeten krijgen... en niet 90 moeten moeten rennen en vliegen, dat is één. Maar dit was uh, weer het andere uiterste. Nogmaals, daar zullen we absoluut winst in moeten boeken. En als het dan niet in de voeten lukt, dan zullen we wat meer achter de laatste lijn van de tegenstander moeten zoeken. Ondanks de sensatie in de slotfase, is Schoning uiteindelijk wel de verdiende winnaar van deze wedstrijd. Ja, dat is, dat is ook geen discussie. Alleen het zure fonds is even dat het op zo'n manier gebeurt. Andries Uldering, dus de trainer van de graafschap, die en die Houtkamp in ieder geval blij zal zijn dat Excelsior nog in deze competitie zitten. Ja, dat zijn de meeste ploegen. Gisteren zag ik Roda kansloos verliezen. En die zeiden ook van, nou gelukkig, Excelsior is er ook nog. En ja, dat blijkt ook vanmiddag. Wel, ik moet zeggen dat uh, onze scheidsman vanmiddag. Uh, Erik is zeer coulant is voor uh, enkele spelers van Vitesse. staat 2-0. We zitten in de extra tijd. Spel ligt stil. We krijgen drie minuten extra tijd. Want Boni gaf echt een hele duidelijke elleboog in het gezicht van Leen van Steensel. En van Steensel uh, wordt nu opgelapt. Maar al uh, vroeg in de wedstrijd was het Kashia, de aanvoerder... die een, een belachelijke overtreding eigenlijk maakte uh, op de middellijn notenbenen, uh, Op uh, Vinken. En kreeg daar maar slechts een gele kaart voor. Waar toch ook best een rode kaart voor. Uh, uh, had uh, uh, kunnen gelden. Goed, dat wordt niet gedaan. Uh, Boni komt er helemaal met uh, niets vanaf. En nu komt Van Steenstel weer terug in het veld. 2-0 de voorsprong. Twee keer Boni, balbezit voor Excelsior. Aardig schot uh, was dat. Van de man die voor het eerst dit seizoen meedoet bij Excelsior. Najib Lagouire. Het uh, was een uh, aardig schot. Zoals we wel meer aardige schoten hebben gezien... ...vanuit de tweede lijn van Excelsior. Onder andere van Aalberg. Een, een leuke voetballer is dat. Nu gaat de bal naar voren. Het lijkt wel alsof uh, Vitesse het mooi vindt. 2-0. Lekker, we zijn hier al later aangekomen, zullen ze denken. Want ze stonden in de file, kwartier te laat hier binnengekomen. Eh, het, buiten de planning. Maar goed, eh, toch op tijd begonnen deze wedstrijd. En nu lijkt het er een beetje op dat Vitesse het allemaal wel mooi vindt. Vrije trap voor Cascia in de middencirkel. Zoekt in de diepte naar Van der Struik. Vindt van der Struik aan de rechterkant. In de buurt van de cornervlag. Ja, dan moet hij een, een voorzet geven. Dat lukt ook. En via Van Staesel gaat de bal over de achterlijn. Oftewel een hoekschop voor Vitesse in de slotfase van de eerste helft. Twee keer boven. Boni. stel dat hij een derde maakt. Dan is dat voor het eerst sinds 2006 dat een speler van Vitesse drie keer scoorde. En wie was dat dan wel in 2006? Danko Lazovic was de laatste die drie doelpunten in één wedstrijd voor Vitesse scoorde. Eens kijken of Boni dat Huizar uh, stukje kan herhalen. Een jaartje of vijf later. Als uh, de hoekschop wordt genomen vanaf de uh, rechterkant, uh, kort genomen. Moet de bal even door uh, Van Ginkel, nee, door Chanturia uh, voor het doel worden gegeven. Dat lukt ook. En dan is het schot daar. zo mooi schot zeg uitstekend schot van Davila. Maar ook goede redding van de ruiter, de keeper van Excelsior. Die het uh, buiten die twee doelpunten niet echt heel zwaar heeft gehad. Niet al te veel aanval op zijn doel heeft zien afkomen. En Vitesse, ik zei het al, vindt het allemaal wel best. En af en toe wat uh, sprankjes van goed voetbal laat zien. Zoals in deze aanval die door Davila bijna goed uh, en doeltreffend werd afgerond. Met links uithalen, wel recht op de keeper af die de bal goed wegstomt. En dan is er een uh, inworp aan de rechterkant. Een hele verre inworp voor het doel... De vangbal voor Wesley de Ruiter. Het zal de laatste actie zijn van deze eerste helft. Twee doelpunten van Boni. Zorgt ervoor dat ze zo dadelijk gaan rusten als de Ruiter de bal niet eens meer uittrapt. Bij een 2-0-voorsprong voor Vitesse tegen Excelsior. Eerder vandaag eindigde AZ tegen Feyenoord in 2-1 bij de Rust-0-0-1 door een goal van Bakal. 1-1 werd door Elm. Een matchwinnaar vanmiddag werd Brad Holman. Maar het duurde wel lang voordat AZ Feyenoord op de knieën kreeg. Feyenoord speelde toen al met tien spelers vanwege een rode kaart voor Leerdam. Vijf minuten voor tijd maakte Holman pas de winnende treffer. De Australiër sprak na afloop met verslaggever Frank Snoeks. Ik had ergens in het begin tweede helft een moment dat je een beetje op een doodpunt zat. Dat je er doorheen zat. Ja, dat ja, was ook zo. Zo'n gevoel had ik ook. Uh, je moet gewoon echt jezelf echt doorheen slepen. En, uh, en, uh, en overheen die, die, die dode moment wat jij... Uh, wat jij zag, en, en, en, en ja, als dat uitkomt, dan, dan, dan heb je gewoon extra energie om hem te gebruiken. En dat zag je gewoon de laatste kwartiertje, 20 minuten. Want jij was de man van het laatste kwartier. Eerst denk je al de 2-1 gemaakt te hebben. Ja, ja, precies. Volgens mij iedereen dacht het. En, uh, ja, ik dacht het persoonlijk ook. Maar uh, ja, ja, ongelukkig ging hij niet, niet in. En hij uh, ja, werd gewoon weggeschopt. En, uh, maar ja, gelukkig maak ik, maak ik toch, toch de goal in uh, de laatste vijf minuten of zo. En, uh, en winnen we in, uh, en pakken we drie belangrijke punten, vind ik. Want, ik nog even terug naar die, naar die bal die er niet in ging. Want die was toch wonderbaarlijk, hè? Je schiet eerst op de paal en dan door de benen van de keeper allemaal in één actie. Ja, dat ja, was uh, ja, op zich een fantastische actie. Uh, <lacht> maar ja, wat ik zei, uh, yeah, ik dacht dat die zat. En ja, uh, uh, yeah, die gingen alle kanten op, behalve gewoon over de lijn. Ja, uh, yeah, dat was jammer. Was hij over de doellijn, want jij bent wel ooggetuigen. Ja, nou ja, ik dacht, ik dacht in eerste instantie toen, uh, toen hij iets uh, naar de andere kant van de, van, de, van de goal ging, over de lijn ging. Maar uh, volgens mij keep, uh, uh, raakte die, uh, die keeper net, uh, net aan of tikte hij hem weg en, uh, en uh, ja, dan dus zag je dat hij niet over de lijn zat. In de rust was Feyenoord nog de kop lopen. Nu zijn jullie het. Feyenoord heeft het jullie zeker in de eerste dag wel heel moeilijk gemaakt. Ja, Feyenoord uh, uh, zit in ook, ook uh, een goede fase, zelfs als ons. En, uh, en twee goede ploegen, vind ik. En, en, en, en wat jij zei, ik vond het speelde best wel oké okay in de eerste helft. En de tweede helft zeker ook. En, maar ja, Feyenoord is gewoon een goede ploeg. Brett, en nu gaat, gaat AZ in oktober in als koploper. Herken je dat gevoel nog? Nee, niet meer eigenlijk. Dat was ja, twee jaar geleden, drie jaar geleden. En, en ja, fantastisch gevoel. Maar ja, wat iedereen zegt, je hebt nog een lange weg. En, en, en, en, en ja, we begonnen weer een wedstrijd donderdag in, in Oekraïne. Dus ja, daar moeten we voor opbladen.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 And I'm hung it. And wondering why? me your wrong I tell you, I mean it. I'm all for you, my business. I can't believe it.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 No I'm you are but just that Looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove dear. My life, wreck. you're making it. You know I'm yours, for just the taking. Tony Bennett en Amy Winehouse, body and soul. Ze hadden dezelfde hobby, hè? Ja. We gaan het uh, hebben over iets heel anders. We gaan het hebben over volleybal, De derde wedstrijd van het uh, Nederlands vrouwenteam op het EK in Italië. En nu gaat het er echt om. Tegenstander is Rusland. We gaan alvast even vooruit kijken naar die wedstrijd... die zometeen gaat beginnen met Lars Geers. Lars, goedemiddag. Een hele goede middag, man. Ja, maar over, over die wedstrijd. Twee keer gemakkelijk gewonnen, de Nederlandse vrouwen. Uh, dit, dit gaat er echt om. Hebben ze kans tegen de Russen, vind jij? Uh, ik denk dat ze kans hebben. Ik denk dat het niet een hele grote kans zal zijn. Maar Nederland heeft wel degelijk kansen. Uh, Rusland heeft gisteravond gespeeld tegen Spanje en dat ging helemaal niet goed. Uh, 32-30 in de eerste set voor Rusland. Dan zie je al dat het wat lastiger gaat. En de volgende set hebben ze gewoon ingeleverd. 25-19. Uiteindelijk winnen ze die wedstrijd wel met 3-1. Maar je ziet dat ze kwetsbaar zijn. Ze hebben een hele, hele hoge foutenlast. Ze maken dus veel slordigheden. De paaslijn is niet al te best aan Russische zijde. En Nederland heeft een uitstekende service laten zien in de afgelopen twee wedstrijden. Dus daar ligt de mogelijkheid van, uh, uh, van Nederland. Want vooral duidelijk uit Rusland is de, uh, de huidige wereldkampioen bij de, bij de vrouwenvolleyballers. Uh, Nederland, wat, wat mij is opgevallen de afgelopen twee wedstrijden... dat ze niet meer onder de indruk raken van een achterstand in de set. Dat ze zich in tegenstelling tot de laatste jaren wat beter weten te herpakken. Ja, ik ga even wat zachter praten omdat er op dit moment een moment stilte wordt gehouden in de zaal voor Italiaanse soldaten. Drie Italiaanse soldaten die zijn omgekomen in Afghanistan. Dus vandaar van dat het een, een beetje onbeleefd was om het door te praten. Maar dat moment stilte is uh, voorbij. De vraag die je stelde, ja, mentaal is Nederland inderdaad beter geworden. Nederland heeft natuurlijk veel meer ervaring opgedaan, internationale ervaring de afgelopen jaren. Als je kijkt naar de, het EK van twee jaar geleden in Polen, speelden ze ook tegen Rusland. Die wedstrijd wonnen ze met 3-2 en dat was een... Heel uh, groot mentaal voordeel voor Nederland. Dat toonde aan dat ze op grote toernooien van hele grote tegenstanders kunnen winnen. Dus ze zijn niet meer zo snel onder de indruk van een, een internationaal gerenommeerd team. Dat zag je ook vorig jaar op het WK. Weliswaar verloren ze daar van Italië. Maar ze waren niet onder de indruk van de toen regerend Europees kampioen. Waar ze het jaar daarvoor nog in de finale van 3-0 verloren. Nu zie je dus... Uh, dat Rusland, ondanks al die grote namen, ondanks die ervaringen... en die titels die ze hebben gehad, dat dat op Nederland niet meer zo snel indruk maakt. Dan moet ik wel zeggen dat Nederland uh, uh, mentaal misschien beter is geworden... maar dit is niet meer het team van twee jaar geleden, hoor. Saïd Stalens bijvoorbeeld, heel belangrijke Nederlandse zijde. 1,96 meter 96, met een enorme slagkracht. Zij heeft uh, uh, nog maar heel weinig gespeeld op dit toernooi... omdat ze kampt met rugklachten. En in haar plaats speelt Marit Godhuis, die toch een flink aantal jaren jonger is en minder ervaring heeft. En ja, de spelverdeling, dat is uh, Nederlands zorgenkindje. Dat is Laura Dijkema. Heel veel talent, maar nog niet heel veel ervaring. Zeker niet zoveel als Kim Stalens dat heeft. En Kim Stalens is geblesseerd aan de knie. Kan niet spelen tijdens dit toernooi. Of misschien uh, maar een half setje werd er gezegd gisteren. En dus moet Laura Dijkema het op dit toernooi laten zien. En moet de rest van het team haar helpen. Maar dat zijn wel degelijk uh, flinke aderlatingen voor een, uh, een team op zo'n groot toernooi. Tot slot, uh, Lars nog even over het belang van de wedstrijd. Nederland wil graag... Poolwinnaar worden want als je poolwinnaar wordt, dan ga je direct door naar de kwartfinale. Ga niet lang start, krijg geen 20.000 euro... maar ga direct door naar de kwartfinale. Uh, als je verliest, dan ben je veroordeeld tot een tussenronde. Nou zou dat voor Nederland uh, nog niet zo'n hele grote ramp zijn. hoor. Want in die tussenronde komen ze of Kroatië of Turkije tegen. En dat zijn beide teams die Nederland kan hebben. Dus je weg naar de kwartfinale is wat langer... maar zeker niet afgesloten. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als je deze wedstrijd wint... als je van Rusland wint. Dat maakt in Europa... Een... Uh, en op de rest, bij de rest van de landen op dit toernooi heel veel indruk. En dan ga je met ongelooflijk veel zelfvertrouwen naar die kwartfinale. En wellicht zelfs naar de halve finale. En dan zijn de spelen ook weer een stukje dichterbij. Lars Geerts, dankjewel. We spreken elkaar zometeen in het volgende half uur... als die wedstrijd dus gaat beginnen daar in Italië. Radio 1, het NOS Journaal. Het is uh, bijna half sessie zijn hoofdpunten met Herman Vriend. In de Libische hoofdstad Tripoli is bij de beruchte Abu Salim-gevangenis... een massagraf gevonden met bijna 1300 lichamen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er in die gevangenis in de jaren 90... een protest tegen de slechte leefomstandigheden bloedig werd neergeslagen. 2000 gevangenen zouden toen zijn gedood. Vorige maand wisten de nieuwe machthebbers de gevangenis in handen te krijgen...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 En vanavond blijft het aangenaam. Vannacht komt er vanuit het westen wat meer bewolking opzetten. Later wordt het dikker. Door de bewolking wordt het ook wat minder koud dan de afgelopen nachten. Het wordt 12 tot 8 graden. En ook in vooral de westelijke helft is de kans op mist een stuk kleiner. Morgen hebben we duidelijk meer bewolking dan vandaag. Dat geldt vooral voor de westelijke helft van het land. En morgenmiddag kan er ook wat regen of motregen vallen. De kans daarop is het grootst in het noordwesten en noorden. De temperatuur blijft hoog, 18 graden op de Wadden tot een graad of 23 in het zuidoosten van het land. De wind is morgen matig, 3 tot 4, aan de kust vrij krachtig windkracht 5 en misschien enige tijd krachtig windkracht 6 en de wind draait van zuidwest naar west in de loop van de dag. Namorgen keert het mooie weer terug. In de nachten kans op mist, overdag veel zon, het blijft droog en overdag temperaturen van maar liefst 20 tot 25 graden. Een echte nazomer dus. ANEB verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Rudolf Aagensveen en Dorp 6 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Rotterpolderplein en Knoop het Raasdorp, 4. Schrijdruk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daardoor vielen tussen Veenendaal West en Driebergen 5 kilometer. A28 van Zwolle naar Utrecht bij Hoevelake 2. En de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen het afritsgraaf van Polder en de Vlakentunnel 5 kilometer. Al het verkeer gaat daardoor één tunnelbuis. Het heeft te maken met werkzaamheden. Sport Radio. De laatste 25 minuten van langs de lijn op deze zondag. De livesport komt uit Italië. Nederlandse volleybalvrouwen volgen wij natuurlijk in de wedstrijd tegen Rusland. En traditioneel de overzichten. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In de Italiaanse Serie A maakte trainer Ranieri gisteren zijn debuut voor Inter... Uit tegen Bologna werd met 3-1 gewonnen. Het was voor het eerst dit seizoen dat Inter drie punten pakte. Stadsgenoot AC Milan won ook voor het eerst dit seizoen. Door een doelpunt van clarence Seedorf werd Cesena met 1-0 verslagen. Bij Juventus maakte El Giro Elia zijn debuut in de basis. In de wedstrijd tegen Catania werd met 1-1 gelijk gespeeld. Elia bleef in de rust achter in de kleedkamer. Ondanks het puntenverlies blijft Juventus koploper... Naast de naaste concurrent Oudinezem speelde namelijk ook gelijk tegen Calieri. Daar werd niet gescoord. En in de Bundesliga won koploper Bayern München gisteren met 3-0 van Bayer Leverkusen. Arjen Robben kwam na zijn blessure voor het eerst weer in actie. Tien minuten voor tijd mocht hij invallen en hij scoorde prompt de 3-0. En ook Klaas-Jan Huntelaar maakte een doelpunt. De aanvallen van Schalke 04 kopte één keer raak tegen Freiburg... dat uiteindelijk met 4-2 werd verslagen. In Engels scoorde Robin van Persie gisteren twee keer voor Arsenal. Het waren zijn 99ste en 100ste doelpunt in dienst van de Londenaren. Manager Arsene Wenger prees de kwaliteiten van zijn aanvallen dan ook. Van Persie is een exceptional goalscorer, een untypical centre-forward. De knows weet dat hij een exceptional player is, maar de as weet ook dat hij een echte liefde of the club is. Een exceptionele speler. Een liefde voor de club heeft hij ook. Dat zijn Wenger dus over Van Percy. Bolton Wanderers werd overigens met 3-0 verslagen. Ook Raphael van der Vaart wist het net te vinden. De speler van Tottenham deed dat in de met twee gewonnen uitwedstrijd... tegen Wigan Athletic. In de strijd om de eerste plaats verspeelde Manchester United punten... door een 1-1 gelijkspel tegen Stoke City. Het was de eerste puntenverlies dit seizoen voor het team van Sir Alex Ferguson. Manchester City versloeg Everton met 2-0. En bij de ploeg uit Manchester hebben we nu 16 punten uit zes wedstrijden. Dan gaan we naar Spanje, Real Madrid. Dinsdag tegen Sander van Ajax in de Champions League. Won de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano Ruim. Ze kwamen nog wel op achterstand. Maar het werd uiteindelijk 6-2 met maal Cristiano Ronaldo. En ook Barcelona zette een grote uitslag neer. Het werd 5-0 tegen Atletico Madrid met, u raadt het al, drie keer Messi. Bij de Zuiderburen speelde Club Brugge thuis tegen Bergen. Het team van Adrie Koster won met 2-1, een doelpunt van Björn Vlemings. En Club Brugge blijft daardoor koploper in België. En dan de tegenstanders van de Nederlandse club in de Europa League... het komende week. Dat zijn metalist Kharkiv. En die heeft in aanloop naar de Europa League-confrontatie met AZ gewonnen. Het ploeg uit de Oekraïne was met 1-0 te sterk voor... lekker om uit te spreken, Nieper Dnieper, Dnieper Pritovsk. Wiesla Krakow dan, de tegenstander van FC Twente, moet er nog in actie komen. En Rapid Boekarest, de opponent van PSV speelde thuis met 1-1 gelijk tegen CFR Kloei. Ja, hoi. Dankjewel. Uh, dan gaan wij meteen weer uh, door naar Andy Houtkamp... want ook daar komt de livesport vandaan, Vanaf Woudenstein, Excelsior Vitesse. Tweede helft begonnen, 2-0 de voorsprong. Nog altijd voor Vitesse. En het zal heel moeilijk worden voor Excelsior. Uh, Julian Jenner is gekomen voor Davila. En dat is denk ik leuk voor de wedstrijd. Want daar waar Vitesse in de eerste helft een beetje in slaap was gesukkeld. Is Jenner wel zo'n jongen die er wat tegenaan wil gaan. Als staat het 20-0. Dan wil hij nog de 21ste erin schieten. Dus misschien dat dat nog iets kan opleveren. Een vrije trap voor Aalberg van Excelsior. Wil deze wedstrijd nog leuk worden. Dan moet die bal er maar eens een keer ingaan voor Excelsior. Maar ja, als je maar vier keer hebt gescoord. In de hele competitie tot nu toe. Dan is die kans niet echt heel groot. Aalberg gaat de vrije trap nemen. Halverwege de helft van Vitesse gaat richting Kieper Veldhuis. En een makkelijke vangbal. En dus staat Vitesse simpel en eenvoudig. Met 2-0 voor door 2 keer Boni tegen Excelsior. We gaan volleyballen, Lars Geerts. Want we zijn begonnen. Rusland, Nederland. Hoe gaat het? Nou, ik heb het gevoel dat het een hele lange, lange wedstrijd gaat worden. Het staat 6-5 voor Rusland in de eerste set. Maar de rallies die tot nu toe zijn gespeeld, die zijn vrij lang. Beide teams willen niks toegeven en rapen bijna alles op van de grond. Dat zie je aan Nederlandse zijde. Vooral de Russen hebben een van de langste speelsters van het toernooi. Katarina Gamova. 2,2 meter twee is ze maar liefst. En daarmee komt ze over het blok heen. Normaal gesproken een weergeloos wapen van de Russen. Maar ja, Nederland heeft besloten om dat blok dan maar even te laten wat het is. Want dan komt ze toch overheen. We zorgen ervoor dat er twee speelsters achter staan die de bal die zij dan slaat van de grond af op kunnen rapen. En dat doet Nederland uitstekend. Maar ook Rusland heeft dat, uh, die manier van spelen op zich genomen. Nederlandse aanvalsters moet, hebben drie, vier pogingen nodig om de bal fatsoenlijk over het net en op de grond bij de tegenstander te krijgen. En zo zie je dat deze twee ploegen tot nu toe ontzettend aan elkaar gewaagd zijn. Het enige lichtpuntje aan de Nederlandse zijde is wel dat er ontzettend goed geserveerd wordt. En dat de Russen daar vrij veel moeite mee hebben. Stand 7-6 in de eerste set.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 Als die ballen in de muur en niemand die brood, brood eet. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Je schrijf je niet de wetten voor. Je laat je nog sinds gedateerd uit 1996, Floutsma en tijn en 15 miljoen mensen. Wat een goal! De Eredivisie. En dan, die. en dan is de goal! Alle wedstrijden van dit weekend. AZ Feyenoord 2-1, Rus 0-1, Bakal 1-1, Elm 2-1, Holman. En, eh, een belangrijk moment in de wedstrijd was dat Feyenoord de Kelvin Leerdam rood kreeg... op het moment dat het 1-1 stond. En de grote vraag is dan altijd, was het een terechte rode kaart? Vroegen we ook aan trainer Ronald Koeman.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 En helaas moest ik Holman als laatste feliciteren, want die maakte 2-1. Die maakte de 2-1, die Brad Holman. En dat had hij... Ja, had hij dat nou eerder gedaan? Nee, dat het een schot van hem de doelijn leek te passeren. Ja, ja precies. Uh, volgens mij iedereen dacht het. En, uh, ja, ik dacht het persoonlijk ook. Maar uh, ja, ja, ongelukkig ging hij niet, ging hij niet in. En uh, ja, hij werd gewoon weggeschopt. En, uh, maar ja, gelukkig maak ik, uh, maak ik toch, uh, toch de goal in uh, de laatste vijf minuten of zo. En, uh, en, winnen we in, uh, en pakken we drie belangrijke punten, vind ik. AZ bereidde zich afgelopen vrijdag al zwemmend voor op de confrontatie met Feyenoord. Maar Gertje van Beek is overigens niet van plan dat voor de volgende wedstrijd weer te doen, We moeten nu naar Oekraïne, dat is wel verzwemmen hoor. je moet af en toe ook de sleur eens doorbreken, constant hersteltrainingen en dat soort zaken. Dus we doen dat wel vaak, alleen dat had nu de publiciteit omdat de pers er lucht van kreeg. Hey, maar het is gewoon een van de, de, de, de herstelmomenten. Uh, je kan in het bos gaan lopen, je kan, uh, je kan gaan wandelen, je kan gaan uh, licht gaan trainen. Je kunt alles gaan bedenken. Morgen heeft ze een dag vrij. Nou, als we donderdag uitwinnen, dan uh, moeten we dat maar uh, als ritueel aanhouden, dacht ik. Het jan van Beek, dus Feyenoorder Kai Ramstein... heeft een knieblessure overgehouden aan deze wedstrijd. De linksback viel al na 25 minuten uit... en de blessure van Ramstein ziet er op het eerste gezicht ernstig uit. RKC Waalwijk tegen NEC werd 2-0 bij de rust het 1-0... door een goal van Castellon. 2-0 werd het door Ten Voorde. Het is alweer de vierde overwinning van RKC dit seizoen. Het gepromoveerde RKC blijft dus maar verbazen. Doepen te maken daarover, Rick Ten Voorde. natuurlijk. Ja, het, ja, het, is, het is ook fantastisch mooi. Ik had zelf ook niet verwacht daarom, maar... Uh... Ja, zoals de weken ervoor, hoe je ons hebt zien spelen... Ja, dan verwacht ik toch wel dat die drie punten hier blijven. En ja, dat het gebeurt gewoon. Ik heb er ook verder ook geen woorden voor. Ter voorde wordt trouwens door RKC gehuurd van NEC. En dat maakte het voor de verliezende trainer Alex Pastoor niet extra pijnlijk door. Nou, je baant natuurlijk bij ervan dat, uh, uh, dat je verliest. Maar dat neemt niet weg dat, uh, dat ik Rick uh, zijn ontwikkeling uh, gun. En, uh, en uh, dat ik hem ook zijn doelpunt gun. daar. Daar ga ik niks van zeggen. Tja, en de RKC-supporters kunnen hun lol niet op. Ze riepen al dat ze Europa ingaan. Trainer Ruud Brood hoorde ook de spreekkoren. Ja, je weet hoe het werkt met supporters. Uh, volgende week weer zware wedstrijd Utrecht. Dat is mooi. Zij moeten ook genieten. De club moet genieten, want we komen echt van ver. En laat ons maar elke week zo uh, verrassen en verbazen. Wij genieten enorm. Dat gaan we nu doen. Graafschap Groningen, dan werd 2-3 rust, 0-0. En toen ging het allemaal los. 0-1 Texera, 1-1 Rozen, 2-1 Wormgoor. En toen kwam de blessuretijd. Stond dus 2-1, 2-2 Texera, 2-3 Tadic. Want in die blessuretijd ging het dus helemaal mis met de graafschap. Trainer Andries Ulrink wilde zijn ploeg niet echt iets kwalijk nemen. Nee, kwalijk nemen uh, uh, niks. Kijk, ik kan, uh, ik, kan, ik kan wel zeggen dit was niet goed of dat was niet goed. Dat gaan we morgen rustig met de ploeg uh, doen. En uh, verwijten uh, maken, daar, uh, daar hebben we niet, niet zo heel veel aan. En bij Groningen was coach Pieter Huistra vooral trots op het feit dat zijn spelers bleven geloven in de overwinning. Uh, dat is heel erg belangrijk. Uh, he. Dat is uh, ruggengraat tonen. En uh, ja, in elkaar blijven geloven. En uh, doorgaan. En uh, dat hebben we vandaag gezien. En de vierde wedstrijd uh, van deze zondag wordt op dit moment nog gespeeld. En die gaat tussen Excelsior en Vitesse. 2-0 stond het voor Vitesse. Nog altijd, Andy? Ja, wedstrijd. wedstrijd het is. Uh... Ja, de wedstrijd is al gespeeld. Ik, ik zucht er diep bij, want er gebeurt zo weinig. Er gebeurt er eigenlijk helemaal niets. De zondag is rustig aan het uitlopen. Want Vitesse vindt het allemaal best laat Excelsior de bal een beetje houden op het middenveld. En we hebben net één kansje voor Boni gezien. Dat was een aardige om zijn derde te maken in deze wedstrijd. Maar het staat nog altijd 2-0 voor. Vitesse Boni heeft de bal. En dan gaat het via Hofstra. Nou, Misschien dat dit iets op kan leveren als de bal naar buiten naar Jenner gaat. Jenner heeft tegenover zich Eekman. Jenner met zeer veel scharen. Het is bijna een Winkel. En dan uh, heeft hij de bal wel bij iemand, uh, in dit geval Van Ginkel, gekregen en krijgt hem terug. Terug naar Van Ginkel. Van Ginkel moet een beetje sneller. Alles staat stil. Echt alles. Dus gaat de bal maar helemaal terug naar Butner En zo heeft Vitesse weer een tijdje de bal. Komt geen van beide ploegen ook maar in de buurt van het strafschopgebied van de ander. Zeker niet als er weer zo slecht gepaasd wordt als Jan Arie van der Heijden nu doet. Nee, de concentratie bij Vitesse is weg. En Excelsior wil wel, maar kan het gewoon niet. Of er moet iets geks gebeuren. Een doelpuntje van Excelsior ik hoop het een beetje, zodat deze wedstrijd toch weer een wedstrijd wordt. Gaan we naar de wedstrijden van gisteren. Ajax-Twente eindigde dus in 1-1. 1-0 Soleimani, heel vroeg in de wedstrijd. 1-1 Luc de Jong, heel laat in de wedstrijd. PSV en Roda JC werd 7-1 door onder meer vier goals van Dries Mertens. En NAC boekte een belangrijke overwinning. Matchwinner Kees Luik zorgde voor de 1-0 NAC Utrecht. Heleveen Herakles werd 1-1 door goals van Asaidi en Armenteros... ADO, Den Haag, VVV, Venlo. Hij ging zo snel, Heerenveen en werd 2-0. John Verhoek schoot een bal bijna met doel en al het stadion. uit. schoot op door goal 1. En Horvat maakte de tweede belangrijke punten voor Den Haag. De stand: AZ is de nieuwe koploper. 18 punten uit 7 wedstrijden. Twente staat tweede met 16 uit 7. En Ajax derde met 15 punten uit 7 wedstrijden. Dan PSV en Feyenoord. 14 punten uit zeven wedstrijden. RKC, knap zesde, 13 uit 7. Vitesse zou bij winst vandaag op Excelsior ook op 13 punten komen. Onderaan 15e Roda. 6 punten uit 7 wedstrijden. 16e de graafschap, 5 punten. VVV heeft 3 punten uit 7 wedstrijden. Staat 17e. En Hekkersluiter, Excelsior 1 punt uit 6 wedstrijden. En dan gaan we weer naar het volleybal. Lars Geerts, Rusland, Nederland. Ze geven elkaar geen duimbreed toe, zei je in de vorige flits. Nee, dat doen ze nog steeds niet. Nederland op voorsprong. Maar de voorsprong is minimaal. 16-15. moet wel gezegd worden dat Nederland zich knap heeft teruggevonden. Uh, gevochten moet ik zeggen. Want Rusland nam op een gegeven moment drie punten afstand. Maar Nederland dankzij goed serveerwerk van Debbie Stam kwam weer terug. Je ziet een aantal dingen bij Rusland gebeuren. Ze worden wat nerveuzer. Ze merken dat ze de bal niet zo makkelijk op de grond krijgen. En dat ze niks cadeau krijgen. En dat zijn de Russen niet gewend. Want in de afgelopen weken hebben ze toch heel makkelijk gewonnen. Van welke tegenstander ze dan ook voor de broek krijgen. En gisteren, dus die lastige wedstrijd tegen Spanje, en nu merk je dat het team wat nerveuzer wordt. Het heeft ontzettend veel kwaliteit, daar heeft Nederland ook mee te maken gekregen. Ze zien ook, dat ze, Nederland ziet ook dat ze ook niks cadeau krijgen. Maar je merkt dat Nederland mentaal sterker is. Je merkt dat ze niet meer zo nerveus worden van hele krachtige klappen. En Ingrid Visser heeft ervoor gezorgd dat het team helemaal een opsteker kreeg, want het blokte een Keiharde bal van Gamova die iedereen al als punt telde. Keihard ook weer af. Vol op de grond. Nu de Russen weer gelijk dankzij de nummer 8. Goncharova. tikt via het blok de bal op de grond. Het is 16-16. Madonna van drie jaar geleden en miles away. Hoffenheim heeft in Duitsland de aansluiting met de bovenste clubs... een beetje verloren. Het uitdielte eerst FC Köln, eindigt in een 2-0 nederlaag... Nederlanders Tom Braafheid en Ryan Babel deden daar de hele wedstrijd gewoon mee. We gaan naar Excelsior tegen Vitesse. En die houdt kan doet verslag van de wedstrijd die eigenlijk al een tijdje is afgelopen. Uh, nogal, Tom. Ik had er bijna de spullen al in kunnen pakken. Ja. 2-0, de stand nog altijd. Je hebt van die Geen... deeltjes en die zijn sneller dan het geluid. Ja. Dus nou, dus ja. Misschien ja. dat je daarop aan kan sluiten. De speaker zijn voor de wedstrijd: Ik heb een nieuw apparaat. Daar kun je muziek ook ietsje sneller bij zetten. Ik zeg nou, misschien dat het ook met de spelers kan. Want het gaat bijzonder langzaam we staan nog altijd 2-0 voor uh, Vitesse. Twee keer Boni. Ja, ja misschien zijn ze al bezig met volgende week Heerenveen thuis. Uh, en Excelsior heeft een makkie volgende week uit tegen Twente. Dus dan uh, moeten daar de punten maar voor de Kralingers worden gehaald. Nee hoor, die halen niet veel punten vrees ik. Voor de Rotterdammers 2-0. Uh, Wester de al lang gespeeld. En uh, Vitesse vindt het best nu ook weer de, vanaf de middellijn. Zo'n beetje wordt de bal teruggespeeld op Piet Veldhuizen. Als er nog een doelpuntje valt, dan is dat leuk. En zoals ik al zei, ik hoop dat dat voor Excelsior wordt. Maar ik zie het zo 2-0, Vitesse leidt tegen Excelsior. Golfer Joost Luijten heeft net na zijn eerste zege op de Europese Tour gegrepen. Luijten verspeelde zijn winstkans in het Oostenrijkse Open op de 18e hole, De laatste hole dus door een bogey te maken. Die slag teveel hield hem uit de play-off voor de eindzege. De Engelse Kenneth Ferry en Simon Wakefield spelen op de extra hole nu om de hoofdprijs. Luijten is dus uiteindelijk derde geworden. Rusland, Nederland, het volleybal. Steeds een puntje, twee puntjes, hooguit verschillers. Ja, maar nu een time-out van Avital Selinger. Omdat Nederland wat puntjes aan het verliezen is. Niet dat Rusland voorstaat. Want Nederland is wel degelijk de betere in deze fase van de set. Maar het staat 21-19 waar het 21-17 heeft gestaan. Dat lag vooral aan heel goed servicewerk van Laura Dijkema. Plaatste de bal uitstekend. De Russen konden er weinig mee. Moesten de geëikte aanvalspatronen verlaten. En daar stond het beste blok van Nederland aan het net. Manon Vlier en Ingrid Visser. En dat leverde zomaar een puntenverschil van 4... Vier... Op. Maar de Russen komen weer langzaam dichterbij. En Nederland kan er weinig aan doen. Want de service van de Russen is te goed. Nederland heeft moeite met aanvallen. Nu dan Ingrid Visser stuit op het blok. Maar kan er oog wel gered worden. Kunnen de Russen overnemen. Wordt er aangevallen via het midden. En dan is Janneke van Tienen te laat om de bal van de grond af op te rapen. En komen de Russen weer een puntje dichterbij. Het is 21-20. Nee, die vier punten voorsprong die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het zal Nederland nog veel aangelegen zijn om deze wedstrijd binnen te halen. Goncharé Eva is de vrouw die aan de servicelijn staat voor de Russen. En die heeft een hele verneindige float service. Waar Janneke van Tiener de Libero aan de Nederlandse zijde alweer een, zich al een paar keer op heeft verkeken. Nu neemt Godhuus de paas over en moet Vlier het afmaken met een heel slim tikje. Dat doet ze uitstekend. Het blok rekent op een bal door het midden. Maar zij tikt hem heel rustig langs de lijnen. Zo neemt Nederland de service over. En is er weer een voorsprong van twee punten. heeft Nederland nog een heel goed uitzicht om deze set binnen te halen. Met een van de beste serveerders ook aan Nederlandse zijde. Debbie Stam dankzij haar met een kleine achterstand in deze set goed gemaakt. Dit is een rotatie die heel gunstig kan uitpakken voor Nederland. Met de langste mensen aan het net. Komt de aanval van Rusland door het midden via Gamova. En ja, die is zo lang. Die gaat zelfs over de langste vrouwen van Nederland heen. En scoort het punt. Het is 22-21. Opnieuw het kleinste verschil. We blijven nog even bij Russen. Want tennester Aranxia Rus is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Tokio uitgeschakeld. Ze verloren van een Russin, Anastasia Pavlyuchenkova, in twee sets. Dan heb ik ook nog een berichtje over Ankie van Grunsven. Want de dressuur-Amazone is in Donau, Schingen opnieuw tweede geworden. In de Grand Prix Speciaal bleef Ola Salzburg-Geber haar net voor. De Duitser had gisteren ook al de Grand Prix gewonnen voor Van Grunsven brengt een einde aan vier uur langs de lijn op deze zender. De lopende sport wordt natuurlijk meegenomen in de volgende programmering. Zometeen in het Radio 1 Journaal hoort u het laatste stukje van uh, Excelsior. Vitesse de wedstrijd waar dus 2-0 staat voor Vitesse door twee doelpunten van Boni. En ook op deze zender bij de collega's van het Radio 1 Journaal en daarna bij de VPRO... volgende wedstrijd Nederland-Rusland-volleybalvrouwen. Absoluut. En vanavond is langs de lijn weer terug om tien uur met Jeroen Stomporst. Volleybal, daar zal het veel over gaan in die uitzending.